Amerikaanse president Obama presenteert dinsdag zijn plannen voor de aanpak van de klimaatverandering. In een filmpje dat door het Witte Huis op internet is gezet... zegt hij dat de vermindering van de uitstoot van CO2 een van de dingen zal zijn die in het plan staat. Ook zegt hij dat er geen wondermiddel bestaat dat de effecten van klimaatverandering kan terugdraaien... maar dat we moeten doen wat we kunnen voor onze kinderen.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 Ik lag daar lekker, een beetje zo in het zonnetje. was wel aardig weer hoor, een graadje of 18 denk ik. En uh, op de achtergrond een beetje fijne muziek. Waaronder ook uh, van deze man, moet je maar even luisteren. Misschien herken je zijn stem wel een beetje. Nou, het is, het is niet de beste opname die ik heb. Maar uh, je hoort Armand en uh, hij bezingt uh, Hashis. Hij zingt over wiet, over het blouwen daarvan. En uh, ja, de sfeer was relaxed natuurlijk. <laughs> Iedereen was een beetje aan het blowen daar. En dat was, uh, dat was gewoon heel relaxed. Alleen elke keer als er een spreker kwam, die riep dan, die riep dan steeds... Want dan gingen dan mensen ook op het podium verhalen vertellen over wiet. En die gingen dan een pleidooi houden voor, uh, nou, voor wiet en voor het blouwen en zo. Maar ze riepen steeds van... Legaliseer het, legalise. En toen dacht ik van jongens, ben ik nou achterlijk of... Uh, pff, wiet is toch een soort van gelegaliseerd? Althans, het is dan wel gedoogd, maar... Um, ja, in principe kan ik gewoon uh, een jointje kopen en dat oproken, zelfs op straat. Maar ik, ik dacht toch, ik ga ze een beetje rondvragen en een beetje rondspeuren daar op het festival. En even kijken hoe die wietwetgeving in elkaar zit. Nou, dat zit toch raar in elkaar? <laughs> Want je mag het dus wel roken. Je mag het ook kopen, van een koffieshop. Koffieshops mogen het dus ook verkopen. Alleen je mag het niet produceren. Oftewel, de, de weg van uh, nou ja, een, een wietplantage naar de, naar de, naar de koffieshop toe... Die, die bestaat eigenlijk niet. Die is een beetje is een, een schemerig gebied. vond ik zo raar. En uh, nou ja, daarom wilde ik het eigenlijk met jou hebben over... Uh, ja, hoe moet dat dan? Moeten we wiet bijvoorbeeld helemaal legaliseren? Gewoon echt helemaal legaal? Of zeg je, nou ja... Uh, Verbieden, weg ermee. Huppakee, niemand meer blouwen. Het is een drugs. Moet je niet legaal maken, zoals uh, alcohol bijvoorbeeld. Nou, je hoorde het net ook Filemon, die trok even een biertje open. Dat is de normaalste zaak van de wereld. Maar als hij even een jointje zou opsteken, is dat toch even gek. Wat vind jij ervan? 0800 -1 -1 -1. Helemaal legaliseren? Of uh, verbieden? Wiet, hup, weg ermee. En aan het uh, einde van de dag, op dat Cannabisbevrijdingsdagfestival... in het park, pakte uh, een man nog het podium even... En uh, die was heel duidelijk wat hij van het, van het wietbeleid vond. Luister hier maar naar. En ik wil graag voor jullie even, jongens, met z'n allen. Want, zijn jullie allemaal grasgebruikers of niet? Ja? Even de hand omhoog, jongens. Wie rookt er allemaal wiet? En wie rookt er hash? Oké, okay. nou jongens. We kennen allemaal de verhalen van het drugsbeleid van de afgelopen tijd in Nederland. Daar zijn we volgens mij allemaal niet blij mee. Nou weten we dat we allemaal afgeluisterd worden en we worden bekeken... Dan wilde ik even een fotootje twitteren dan we met z'n even die middelvinger, jongens. Even voor, dat, even voor het drugsbeleid in Nederland met z'n allen even die middelvinger omhoog. Even laten zien wat wij ervan vinden. Zo, nou, hebben we dat gehad. Ja 0801121. Over wiet. Dit is een lied over een plant. Een groene plant. Mooie plant, een welrampende -re plant. Een grote en sterke, ja, een nuttige plant. Gaat over de cannabis sativa Hollandica. Hoofd de beel! die, die. de,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 Groter en groter en groter En dan word je dikker En dan is het september En tijd voor de oogst De vrouwtjes met de zaadjes En of de bloemetjes haal je binnen Je legt ze op de grond Of hangt ze met de voetjes aan het plafond En dan wacht je 1, 2, 3, 3 en halve maand Tot dat droog is en als het dan droog is, dan, dan komt het belangrijkste, het belangrijkste van de, van de Cannabis van holandrica het uitzoeken. Want de, de blaadjes, blaadjes daar krijg je hoofdpijn van. Ik wel. De blaadjes daarvan ja, krijg je een betonnen hoofd. Dus, dus die blaadjes. Gooi je weg, weg, weg, weg, weg. weg, weg, weg. En je, je rookt alleen rood. de hoesjes, van de zaadjes, en en of, of en, en of, of de bloemetjes. En daarvan krijg je geen betonnen hoofd, en daarvan krijg je geen hoofdpijn. En daarvan word je niet draaier maar daarvan word je zo high. We Relaxed plaatje dit, hè? Doe maar bezinkt het uh, feit uh, van uh, hoe je wiet moet maken. En dan vooral nederwiet. Sterke wiet heb ik gehoord. Ook als je dan buitenlanders hoort dat wij in Nederland gewoon uh, een van de sterkste wieten hebben. En je hoort het doe maar met nederwiet. <tied> je luistert naar Nachtbrakers Radio 1 en het gaat dus over wiet. Het gaat over het legaliseren van het wietbeleid. Moet het toch ook gewoon legaal worden dat je het kan produceren? Dat het niet zo'n schemerig gebied is van dat je het wel mag verkopen en kopen en op mag roken... maar je mag het niet maken. Het is toch, het is toch een raar verhaal? Hoe denk jij erover? 0800-1121. Uh, mijn collega Tim Hofman van uh, BNN TV die werkt voor Spuiten en Slikken... en die heeft de afgelopen maanden Tim's tuintje gehad. Daar ging hij zelf uh, nou ja, wiet telen en dan kijken naar hoe dat dan allemaal in elkaar zat... En nou ja, zoals een goede collega betaalt, mag je die gewoon bellen midden in de nacht. Dus ik zeg: Tim, goeie jongen. Een hele goede nacht, Frank. Wat een ingewikkelde kwestie. Kan je mij eventjes even nog zo'n soort stappenplan geven van hoe het nou precies werkt? Ja, dat is goed. Luister, in Nederland hebben we een gedoogbeleid. Uh, dat houdt in dat koffieshops uh, niet mogen verkopen aan de voorkant, zoals dat heet. Dus uh, in de koffieshops. Uh, Zij mogen 500 gram hebben. In een koffieshop. Aan de achterkant van de coffeeshop, daar is het een grijs gebied. Want iedere coffeeshop eigenaar uh, is strafbaar bezig. Is eigenlijk uh, zwart of wit, dus uh, uh, illegaal bezig qua uh, praktijken. Want hij mag zijn wiet nergens inkopen. Um, wat dus inhoudt uh, dat dus, uh, de branche eigenlijk uh, heel raar in elkaar zit. Omdat het ook heel raar zou zijn als een bakker wel krentenbollen mag verkopen. maar zijn meel en rozijnen uh, nergens mag kopen. omdat hij dan strafbaar bezig is en dus een crimineel is. Dus dat is een beetje raar in Nederland. Ja. Um, en daar is er heel veel discussie over. Ja, en dat heb jij dan uh, uitgezocht in, uh, in het televisieprogramma Spuiten en Slikken. Hoe je dat dan uh, kan omzeilen of in ieder geval hoe het werkt. Je bent zelf ook je eigen planten gaan kweken, waar je eigenlijk ook al strafbaar was. Um, maar uiteindelijk ben je dan niet vervolgd omdat je het niet verkocht hebt. Ja, nou, we, we, we hebben natuurlijk justitie stikje op ons dak gehad. Uh, van joh, je mag eigenlijk niet kweken en... Uh... Uh, moeilijk, moeilijk, moeilijk, maar dat zien ze dan door de vingers... omdat het maar vijf planten zijn. Maar inderdaad, als je het verkoopt... dan, dan uh, ben je gewoon bezig met drugshandel. En dat is gewoon strafbaar. En dat is ook wat aan de achterkant van een koffieshop gebeurt. De drugshandel. Uh, het enige is dat dat niet anders kan. Want ja, anders <lacht> kunnen ze aan de voorkant niet verkopen. Uh, jij hebt eigenlijk in het klein gedaan... wat uh, in het groot is doen met, uh, met nou ja, het produceren en verkopen van wiet. Maar wat zou de oplossing kunnen zijn... Nou, er zijn een paar oplossingen. Um, um, um, ik heb in ieder geval met Tim Stuintje uh, en, en ik spreek even vanuit die rol nu, uh, niet een partij gekozen. Je hebt, je hebt een paar oplossingen. Je hebt uh, het helemaal strafbaar stellen van, uh, van de wietteelt in Nederland. Uh, en dus ook aan de voorkant van de coffeeshop. Dus alles uit het straatbeeld. Uh, dus het hele gebied wiet het verkopen van wiet. Je kan het uh, aan beide kanten gedogen. Dus het was voor wiethandel kunnen gedogen. Ook, naast dat het uh, jointje verkoop gedagd geworden... Je kan het uh, ook helemaal legaliseren. Dus dat betekent dat je een soort vrije markt krijgt aan de achterkant van de coffeeshop waar iedereen zomaar zijn eigen niet zou kunnen verbouwen uh, en dus verkopen. Uh, je zou een soort staat gereguleerde achterkant van de coffeeshop krijgen. Dus dat de overheid eigenlijk uh, zorgt. Dat uh, er goede kwaliteit uh, wiet uh, geproduceerd wordt, daarop toeziet uh, dat het allemaal zonder criminele activiteiten gaat. En dan heb je eigenlijk gewoon net zoals uh, de achterkant van een bakker, namelijk uh, een meelfabriek, maar dan met niet. Ja, maar wat zou de beste oplossing zijn? Want het is toch best wel raar als de overheid uh, drugs gaat maken. Uh, nou, in hoeverre is dat raar als het aan de voorkant gewoon prima is om verkocht te worden. En, en biedt is natuurlijk geen uh, heftige drugs. Maar deze discussie over het is ook wat je uit wil stralen naar de rest van de wereld. Hè? Ik bedoel, uh, dat is ook natuurlijk een issue We zijn aangesloten bij de EU. Uh, ja, als Amerika over ons praat, hè, de, vooral de Republikeinen, zijn we een beetje het straatsoffie van Europa. Want wij hebben... Uh, <lacht> Ja, dat is wel zo, weet ja, je ja, wel. En ja, de hoeren en weet ik het allemaal. Dus Op internationaal vak kan je veel gezeik mee krijgen. Anderzijds waren wij altijd heel erg progressief Als Nederlander waren altijd een voorloper. Maar je ziet dat landen als Uruguay en, uh, en, en bijvoorbeeld uh, Californië zijn die ons nu gewoon aan het inhalen. Ja, je hebt twee staten in Amerika nu waar het gewoon helemaal gelegaliseerd is. Ja, nou ja, dat is dan ook nog een beetje met een doktersrecept. Het zit iets ingewikkelder in elkaar, maar ze zijn daar makkelijker over in ieder geval dan bij ons. Maar als we even kijken, dus niet naar jou als uh, uh, tv-maker... maar gewoon als Tim Hofman als persoon... wat vind jij dan het beste, wat, wat denk jij dat het beste werkt? Uh, ik ben eigenlijk voor... Ik zou een eigenaar aan achterkant. Dus dat er aan de achterkant uh, gewoon wie geproduceerd mag worden. En dat dat misschien toegezien wordt door de overheid wel door mensen... moet ik zeggen, die er verstand van hebben. Dus weet je wel, dat het goede kwaliteit is. Uh, dat er een goede prijsverhouding is, weet je wel, dat je niet... Uh, Anders krijg je natuurlijk als je een helemaal vrije markt aan de achterkant hebt van een koffyshop, krijg je mensen die uh, zoveel mogelijk niet willen produceren waarvan de kwaliteit niet uitmaakt bijvoorbeeld. En ik denk niet dat het een goed idee is als het om drugs gaat. Nee. Uh, dus uh, ik denk, ik denk dat, dat dat prima zou zijn, uh, een achterkant waar het gewoon mag, maar waar wel toegezien wordt. Duidelijk. Ben je zelf ja. wel eens uh, een beetje stoned van de jointjes? Of, uh... Ja nee, nooit. Ik, ik meen het serieus, ik blow echt nooit. Nee. Het is niet de meest ja. vrolijke drugs ook. Ik word er zo sloom van altijd. Ja, ik ga ook niet slapen. Ik kan het <laughs> niet in een en nee, ik rollen. Dus en dat is interessant om televisie over te maken. Nou, hup. En dat heb je gedaan. Dankjewel, Tim. Fijne nacht nog. Geen punt, Frankie. En uh, bedankt voor het bellen. Groetjes. Het is goed. Goed, BNN Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Ah, interessante kwestie hoor. Dat, uh, dat wietverbod. Of, of misschien het legaliseren van wiet. Heijn, goeienacht. Heijn? Ja, inderdaad, ja. goeienacht. Goeienacht. Um, wat, wat vind jij? Moet het helemaal gelegaliseerd worden? En dus wat Tim misschien zegt, door de staat gemaakt worden... of een soort vergunningen uit worden gedeeld, zoals... Dat mag voor mij niet. Dat mag voor mij gewoon, gewoon een gewone bedrijfstak worden... waar een normaal werkgelegenheid uh, plaatsvindt. Ja. Ik vind het net zoiets als uh, sigaretten en alcohol. Ja. Uh, we weten allemaal dat het niet goed is, maar waarom zouden we elkaar dat verbieden... En ik heb in mijn wijk waar ik woon ontzettende drugsoverlast van dealers. Maar op zich is dat niet het grootste probleem. Maar dat kunnen we voorkomen door het een legale handel te maken. Daar kan iedereen werk in vinden. Ik, ik zie daar niks verkeerd zijn. Oh, je ziet het ook nog zelfs een beetje als uh, dat we werkscheppen, extra scheppen. Ja, ja, ja, zeker. zeker. In, in deze is tijden. Met, uh, is ook met sigarettenhandel en, en, en met bierproductie. Dat is gewoon een legale business. Ja, maar ben je niet bang dat het, dat het dan, nou ja, wat, ook, wat ik terecht ook met Tim besprak al, dat, het dan, dat we het met de EU wel kunnen maken? Want we zitten natuurlijk heel erg in die Europese Unie, dat ze zoiets ja. hebben van ja, als jullie het gaan legaliseren, moeten wij het ook legaliseren in Duitsland, ja, Frankrijk, Engeland, noem maar op. Graag wel, ja. Graag wel. Ja, maar het wordt wel ingewikkeld. Ik zou, ik zou graag willen dat het legaal was, net als die kat wat destijds in het nieuws was. He. Ja, dat die, die drugs van drug. je moet kouwen. Het was, was een prima, was een prima uh, uh, werkgelegenheidsproject, eigenlijk, zou ik maar zeggen. Maar dat werd verboden en toen werd het gecriminaliseerd. Ah, maar ben jij dan. Uh, gebruik je zelf wel een nee, een jointje? Ik heb het nog nooit gebruikt. Okay. Nee. Nee. Maar je denkt wel dus van gewoon. Want het is natuurlijk ook nog. Stel dat het gelegaliseerd wordt, kan de overheid er ook weer, net zoals op sigaretten en alcohol, accijns opheffen. Dus ook nog de, de, de, de, de staatkasten mee spekken. Ja, dat, maar dat vind ik prima op zich. Want. De sigaretten, we weten allemaal dat, dat daar 5 euro per pakje sigarettenbelasting op zit. Dat weten we. Maar uh, we hoeven er niet voor te stelen om sigaretten te kunnen roken. Nee, He? maar ja, dus. in principe voor wiet hoef ik ook niet te stelen. Want ik ben vanmiddag ook gewoon even naar de koffieshop gegaan... om een, voor deze uitzending een jointje te halen. En dat kost me 2,50 trouwens maar. Voor dat is echt. heel goed in koop, daar wist ik niet dat dat zo goedkoop koop was. Nee, ik heb een voorgedraaide joint gehaald uh, met ja. wiet erin. En gewoon 2,50 euro maar, wat goedkoop ja, is... hè? Echt goed, hoop, ja. Maar dat, je kan het dus wel kopen en daar zit een beetje dat, dat daar zit het vage dat je het wel gewoon kan kopen, mensen ja. kunnen het ook verkopen. Je kan het ja. uh, ook nog zelfs telen zelfs. Ja, ja. Nou ja, vijf planten mag je dan ma maximaal telen, maar dan als je dan groter gaat... Ja, het is, het is zo ingewikkeld, maar jij zegt dus legaliseren, net zoals met alcohol, ja. niks aan de hand. Ja precies, dan is het probleem volledig de wereld uit. Ja, nou ja, ik, vind, ik, ja ik ben het daar eigenlijk wel mee eens hoor. Ja, dankjewel. Als je die dealers een beetje kwijt bent op straat misschien ook en dat rare... Ja, maar dat geeft natuurlijk overlast en wat onrust in de, in de wijk bijvoorbeeld waar ik woon. Ja, heb je daar veel last van ook of niet? Nou, ik persoonlijk niet, maar ik weet uit de buurt, ja, er is nogal wat te doen, ja. ja. ja. Dankjewel, Heen, voor het bellen. Oké. Okay. Fijne Doe nacht. Je. Ja, hi. Groetjes. Ga ik even uh, kijken nog bij, ehm... Uh... Goedenacht. wie heb ik aan de lijn? Hallo. Hallo. Hoi, met wie spreek ik? Hij, spreek met Adil. Hey Adil, goeienacht. Goeienacht, man. En uh, wat vind jij ervan? Legaliseren, man. Ja? Ja, tuurlijk. Staat uh, de radio nog bij jou aan, of niet? Mm, heel zacht. Oké, okay, ja, ik hoorde hem een beetje rond. Ja, zo is wel Top. <laughs> um, jij, jij zegt legaliseren, want? Ja, weet je, 80% rookt het hier, denk ik, wel in Amsterdam. Ach, nee, dat, ben ik, dat, dat, dat geloof ik niet hoor, dat geloof ik Ja, niet. maar je, je weet het, van 40. en ja, de andere 40 doet het toch stiekem, denk ik. Gewoon af en toe. En jij zelf? Ik zelf rook, uh, ja, één keer in de paar maanden wel eens in een jointje, maar uh, niet veel. Zit je nu lekker ook in een jointje, of niet? Nu wel, ja. Ah, het is zaterdag nacht natuurlijk, hè? dus dan mag het. Ja. Bijna half vier. Ja, lekker weekend voor het slapen gaan. Slaap je er lekkerder door als je er eentje, je er eentje hebt gerookt? Ja, maar ik rook nu hash, hè. Ja, is dat, geeft dat een ander, oh, ander gevoel? Dat is een ander gevoel, het maakt je wat rustiger. En wiet word je wat panischer ja, van, of uh, zo? Wiet word je een beetje hyper van, hè. Nou, dat heb ik nog nooit gehad. Ik word er altijd, als ik nou over hash of wiet rook, ik word ik altijd zo sloom als een kanarie van. Nee, man. Kijk, van wiet word, word, word, ja, word ik gewoon een beetje hyper. krijg je veel energie, maar hash maakt je zo lekker relaxed. Kijken, rustig filmpje kijken, is afvallen. fijn. Maar jij zegt toch even terugkomend op het uh, legaliseren of verbieden. Legaliseren het lekker, maakt het veel uh, simpeler, minder ingewikkeld met het rare tussending tussen het telen en het verkopen? Uh... Oh, ik denk dat hij net eventjes uh, een hijsel te veel had genomen en dat hij per ongeluk met zijn. Uh, met zijn stonen hoofd op de verkeerde knop op de telefoon drukte. Je kan inbellen 0800 1121. Uh, wiet tilt? Uh, helemaal verbieden of helemaal legaliseren? Every day when I wake up. Got a make-up. Another reason to make it last. Miss Mistake up. if we break up. We smash guitars and. Where the Plaat dit. <lacht> Lekker bizar your einde. Ah. Prins hoorde je op Radio 1. Nachtbrakers. En, uh, ja, ik denk een beetje pit erin. Hè? Het gaat over uh, wiet. Of, je het, uh, of het wel of niet gelegaliseerd moet worden. Helemaal. Het wordt nu natuurlijk gedoogd. We kunnen het allemaal roken en kopen. Alleen uh, ja, de achterdeur is een beetje ingewikkeld. Want je mag het niet produceren. Je mag het niet kweken, die wiet. Maar je mag het dan wel weer oproken. Daar gaat het over 0801121. Kan je op inbellen. En dan Martin, goeie nacht. Martin, goeie Ja, dag, dag, te Ja, ben je. Hier was ik weer. Hoi. Ik, uh, ik wist je had je goed, hier, goed programma. Dank je Je moet gewoon uh, dat, eh. Uh, dat, uh, dat spul gewoon legaliseren, net zoals drank. Ja, hoezo? Nou, oh, uh, dat, uh, want, want ik woon zelf een uh, ik woon zelf in een Arno en ik, ik ben al uh, ja, ik ben 70 jaar en, uh, ja, en ik beschouw me nog altijd als, uh, als een moderne jongere. En, uh... <laughs> ja, heel goed hoor. <laughs> volhouden, volhouden, Martin. Ja, ja, tuurlijk, uiteraard. En uh, maar in elk geval, uh, ja, dat spul moet je gewoon uh, liggen legaliseren, hè? wat een moeilijk woord. Ja, maar, de, maar, maar waarom dan? Om, om, om het makkelijker te maken? Dat het niet een beetje dat in het criminele circuit kan geraken... als het om telen gaat, zo ja, niet? Ja, ja, ja. ja maar maar ik, heb er, ik heb er voor de rest uh, niet zoveel verstand voor. Want ik, want, want ik, ben, uh, ik ben daar toch on, onhandig voor van, uh, om dat zelf uh, te gaan roken. Heb je wel eens een blootje, blootje gerookt? Nee, nooit. Nee? Nee. Zou je ja, het doen... Daarom heb ik mijn uh, gezondheid een beetje... Uh, maar ik drink, wel een, uh, ik drink af en toe wel een borrel een, een, een bier en uh, dat is wel. Dat maar doe je maar wel. als ik, als ik rook, dan word ik zo haai uh, als de klerenman. Dat... <laughs> ja, maar dat kan ook wel weer lekker zijn. Zou jij misschien wel uh, blowen als het helemaal legaal was? Want nu hangt er toch een soort zweem ik van... Nooit, ik moet je zeggen, ik heb het nog nooit gedaan. Nee. Ja. Maar je drinkt wel Want, een biertje uh, en, je, maar, en je drinkt ja, wel een neusje. Ik vind, uh, nee, ik vind het... Ik word er zo uh, durf van, man, als een konijn. Ja, nou, dat moet je niet doen, inderdaad. Nee, nee. Legaliseren, maar ja, ik zeg jij, al, Martin? Uh, ik, ik ben al op leeftijd, hoor. Ik ben, ik, jongen, ik ben 70. Oh, oh, ja. goed. Je bent nooit uh, te het, oud om te het, leren, het het toch? Ik ben niet mijn stem te horen. Nee, je klinkt echt als een jonge god. Ja, te, ja, ja. <laughs> maar goed, Frank, ik hou op. Ja, is goed. Fijne dag Martin. Oké, okay, dag. Groetjes. Nou ja, zo, zo, zo, zo zie je maar. Je kan, iedereen kan inbellen, hè? 0801121 van oud tot jong van, uh, nou ja, grootgebruiker wat betreft wiet of nog nooit hebben gebloot. Henk, goeienacht. Hallo, met Henk. Ik uh, vind het echt heel erg uh, top wat jullie doen uh, qua wiet en zo. Ik wou heel even wat zeggen. Ja. Ik heb net opgezocht. Ik ben ook een beetje stoon, dat ik een beetje... Uh, nou, ja, en of jij stoned bent, zeg. Mijn hemel. Ja, ik... Uh, ja, ik... Ik, uh, soms ga ik even met mijn zoon, gaan we even, gaan we even goede, uh, ja, goede scoren bij de Jordaan. Hè. zelf in Amsterdam en daar willen ze uh, de 1020 de of de 1040 zoon in de Wiet. willen ze allemaal, allemaal stoppen in Maastricht, weet je, het wordt al een grote bende. Uh, ja. uh, eigenlijk, uh, eigenlijk hoop ik dat uh, al die mensen even naartoe gaan luisteren. Dat ze gewoon zeggen van, uh, dit kan allemaal niet, weet je. Nou ja, want de meeste mensen die ik aan de lijn heb, die zijn allemaal voor het legaliseren ervan. Dus die zeggen van, nou ja, maak het ook uh, bij de achterdeur gewoon helemaal transparant en niet zo, uh, niet zo, zo vaag. Ja, kijk, dat, daar ben ik ook voor. Ik ben ook voor het legaliseren. Maar ik ben niet voor dat alles gewoon stoppen in politiek. Ik snap helemaal niet, wat, kijk, omdat hun het niet gebruiken of hun het niet... Niet, niet zin, weet je. Gaat niet gelijk verbieden of gaat niet krachten voor andere mensen, weet je. Ja. Probeer, kijk, tegenwoordig ge geven, ze, alle geven ze hele goede uh, um, lessen hoe je, hoe je moet omgaan met drugs. Wat is drugs en dat soort dingen, weet je. En je spaart in slikken, zoals je je collega had. Ja, houdt. absoluut. Ja. En kijk, de jeugd is allemaal niet zo heel erg dom tegenwoordig. En ik wil helemaal niet zeggen dat het dom is, maar dat. Soms wordt het wel zo verteld uit de politiek naar de media toe. En dat hoeft allemaal niet, weet je. Kijk, ja. uh, goede voorlichting is het, is het grote werk, toch? En denk je dat het, als, het, als het dus allemaal transparant is en gewoon duidelijk... dat ook die voorlichting beter kan zijn en dat, ja, dat er minder die, uh, ja, beetje die onguurheid omheen hangt? Kijk, ik zal je nog eens wat vertellen. In Rotterdam, daar zijn ze... Uh, met kinderen, vanaf 10 jaar of zoiets, las ik uh, in, het, uh, in de Volkskrant, dat uh, uh, de kinderen die, uh, die, uh, die, die, die krijgen daar een... een, een... Ben, ben je stiekem een, een jointje aan het draaien ondertussen, Henk? Ja, zeker, weet, weet je. <lacht> je wordt er wel vergeetachtig van, hè? Want uh... Veel, veel blauwe. Ik uh, merk het. Ik, uh, maar... De, maar uh, ze, ze doen wel wat, die politiek, weet je. Ja. Dat is wel een beetje jammer. Ik zeg alleen maar, weet je... Laten we ook een keertje lekker wiet opstijken. Nou, misschien kan je een keer naar Den Haag gaan. Naar het Binnenhof, een zakje wiet mee. En even een jointje met Nou, Ik zeg, Mark Rutte... Maar ik wou alleen nog één ding zeggen. Ja. Kijk, ik zeg, kijk... Stel je gaat die wiet, ga je... En legaliseren, weet je? De, dan komt er natuurlijk wel iets anders waar de criminelen natuurlijk iets anders mee gaan doen. Zoals de pillen of iets anders. Er komt elke keer wel weer een ander soort drugs. Dus eigenlijk wordt het systeem alleen maar opgeschoven naar die criminelen. Ja, Sorry, ja en misschien verplaats je het probleem alleen maar weer als je dit. Dan moest, zou je eigenlijk alles moeten legaliseren, alle drugs die er is. Ja, dat, dat wordt weer heel. Dat wordt een heel zwaar punt, Ja. Ik heb nu de Rutte, de, uh. de grote oplichter van het land. Ja, sorry, ik ben, uh, ik ben uh, gast van de pratenpartij, weet je. Ik uh, ben voor het vrije internet ik ben, uh, ben ik een kraker geweest, weet je. Dus dan weet je al een beetje wat voor type chick was. Uh. Uh, ja. kijk, uh, ik heb altijd tegen mijn zoon gezegd, weet je. Kijk, uh, je moet gewoon doen wat je leuk vindt. Je wiet wil roken, ga lekker wiet roken. Maar zeg het wel tegen mij, hij is, hij is 29. Uh -huh. En af en toe lekker in een wietje. En uh, voor de rest uh, kan dat mij helemaal geen moe schijnen. Mag ik jou een uh, fijne nacht wensen, nog, uh, Mart of, uh, Henk? Ja, is goed. En, uh, en steek er nog eentje op, hè? dan slaap je lekker. Ja, dat niet zo. Oké, groetjes. In de green maal, wie weet. Doeg! Ja. Lekker om zo in de, in de nacht natuurlijk naar de radio te luisteren en dan een jointje erbij te roken. Althans, ja dat kan hè. Je kan ook gewoon een broodje nuchter, misschien in de auto zitten onderweg. Je bent van harte welkom om mee te praten. Dick, goeienacht. Hey, goeienacht. Hé, hey, um, legaliseren of totaal verbieden, Wiet? Nee, totaal legaliseren die zooi. Ja, hoezo? Nou, ja, gewoon mensen die zijn... Um... Gewoon genoeg bij een volle verstand om, om te bedenken wat wel of niet goed voor hun is. En dat moet je niet aan, aan regels gaan leggen of weet ik veel wat of zo. En, uh, je kan heel veel uh, drinken, je kan heel veel uh, snuiven, je kan heel veel slikken, weet ik veel wat. Maar je kan ook heel veel blowen. Maar je weet zelf wel wanneer de maat vol is. En Nederland heeft nou zo'n cultuur. Um, ik denk wel van ja, op een gegeven moment weet je zelf wel maar het mooi is geweest. Absoluut. Maar het maakt het natuurlijk wel makkelijker. Um, als je het helemaal, want jij haalt ook nog uh, coke en ecstasy aan bijvoorbeeld. Dat, dat, dat, bijvoorbeeld. Dat, dat moet je dan wel. Vind je dat dat dan ook bijvoorbeeld legaal moet worden en gereguleerd? Nou, laten we wel even bij, jou, bij jouw onderwerp houden. Maar ik probeer er wel mee aan te geven van ja... Um, je doet wat je wilt, en je, en, en je, en je wilt wat je kan, ofzo. <laughs> Mooie theorie. <laughs> oh. <laughs> het, het, het, ik denk dat het een beetje met het onderwerp van vannacht ook te maken heeft... ...dat de, de bellers soms eventjes een beetje uh, uh, met hun wang op de, op de telefoon zitten... ...en daardoor per ongeluk wegvallen. Het gaat over het legaliseren van de achterkant van de wietteelt. Dus uh, van het produceren dat is nu officieel verboden, terwijl je het wel in een coffeeshop kan kopen. Wat vind jij ervan? 0800 1121. Last night in the dark I was watching werewolves in the park. Stone. Uh, uh, uh, uh. I used to run with that pack they broke my balls and cracked my jaw. Stone. Drop Like the words from an old love letter, the skies are aren't that much better when I'm stoned. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, Easy is how it used to feel, like grease around the driving wheel. The headlights shone for the girls in cars on the lonely ones getting stoned We'd walk all night in that rain, we'd barely make it home again. Stoned These are the They'd leave me stoned I caught my name in those old places Old times and older faces Stoned Een passelijk plaatje bij het onderwerp van vannacht. Je hoorde Blackie en the Rodeo Kings en Stoned. Elke week uh, schakel ik altijd eventjes naar de BNN-bar... waar mijn vrienden en collega's dan praten over het onderwerp van vannacht. En dat is het legaliseren van wiet of niet. Boys Bar. Maar Ik heb er nooit problemen mee, want ik, ik rook best wel veel soft drugs. Harst dan wel vooral, geen wiet. Maar ik heb er... Ik heb, ik... Ja, ik heb hier nooit een probleem mee. Ik loop gewoon die shop in, ik haal het en ik ga er weer uit en ik ga dat oproken. Ja, maar ik snap wel dat de regering er wel een probleem mee heeft. Want, ja. kijk, als je een pak chocomel koopt, dan weet je gewoon dat het ergens gemaakt wordt. En dat het dan in de winkel komt en dan kan je het kopen. Maar eigenlijk zeggen ze nu zo'n beetje, uh, je mag geen chocomel maken, maar je mag het wel verkopen. Ja. En je mag het gewoon drinken. Je mag het... Ja, ja, weet maar, niet waar, maar niet te veel pakken tegelijk. Niet te veel, tegelijk. veel, niet ja, te veel pakken tegelijk kopen? Twee, twee pakjes op zak hebben. Ja. Maar zo is het ja, maar, wel natuurlijk. De ja. toevoer, dat is, dat is natuurlijk... Maar het is toch eigenlijk illivaal. alweer raar dat ze dus weten dat dit geteeld wordt. Maar als ze erachter komen dat het geteeld wordt, dan rollen ze het op. Ja, maar moet je eens nagaan ja, hoe het dan raar. zit met de administratie van zo'n coffeeshop. Die kunnen het natuurlijk niet invullen van, ja, deze lading komt van uh, Bertis hier verderop. Dit komt ja, hoe zouden ze dat doen? Maar ze moeten wel zeggen hoeveel omzet ze draaien en uh, al die dingen. Ik vond het altijd heel raar, want ik, ging, ik heb hier in Hilfsm gewoond... en dan ging ik ook vaak naar een coffeeshop waar je dan kon pinnen. Bijvoorbeeld vond ik dat heel gek, dat je, je kon dan pinnen... en dan moeten ze dus eigenlijk een bedrijfsrekening hebben, dus daar komt geld op binnen. Maar ze dus kunnen niet aan de andere kant ook een, een administratie ja. hebben... van het geld wat er weer uitgaat om, om de inkoop te doen. Maar is dus dat, er mist gewoon een heel gedeelte in Is dat dan ook de reden waarom je in heel veel coffeeshops niet kan pinnen? Ja, maar goed, het is wel een voorbeeld van, van hoe schimmig die wereld wordt... doordat ze het zo gek geregeld hebben in Nederland. Als je gewoon hier normaal... iedereen kan een normale bedrijfshuishouding voeren die een coffeeshop heeft... Ja. En je kan gewoon laten zien van, nou, hier komt het vandaan. Dat is een teler die jullie gedogen. Jullie weten daarvan, daar komt het vandaan. Het is uh, goed gecheckt op de hoeveelheid THC. Want dat, er wordt nu ook helemaal niks gecheckt op, uh, op de kwaliteit. Op uh, hoeveel THC erin zit. Of het wel goed voor je is of niet. En dus ook niet waar het vandaan komt. En je mag het dus ook niet telen. Dus als je, als je teelt en je wordt opgepakt, dan zit een bedrijf... wat in principe wel die spullen mag verkopen... zit ineens zonder wiet. Of huis. Dus het is aan en alle de kant kanten zo krom. Maar hoe moet het dan? Wat is de oplossing? Legaliseren. Maar zou de maar ja. overheid dan niet moeten gaan telen voor iedereen? Of moet het net zoals uh, nou, met wel dat je wel productie hebt, maar dat steeksproefsgewijs wordt gecontroleerd ofzo? Dan... Ja, ik vind het lastig, want als het je zo. Ja, het moet gewoon gelegaliseerd worden, want het is in principe gewoon raar dat het wel verkocht mag worden, maar dat het niet gemaakt mag worden. Maar ik denk toch? dus dat Nederland echt uh, een soort van heel veel bondgrootte verliest als de wereld erachter komt van... Oh, maar de overheid van Nederland, die is gewoon drugs aan het telen... voor de hele bevolking. Ja, maar, dat maar, maar, niet. Okay, je kan toch gewoon vergunningen verlenen? Als je, nou gewoon, je moet een vergunning aanvragen. Je zegt, ik wil wiet gaan, uh, gaan telen, ik ga het daar en daar doen, op die manier. En ik ga zoveel planten neerzetten en mijn, uh, mijn uh, opbrengst zal ongeveer dat en dat zijn. Nou, uh, prima, goed uh, plan, uh, dien je in, je krijgt een handtekening en een vergunning. En jij mag gaan leveren aan koffieshops. Dan is het een gewone handel, zoals met, met ieder in. ander product. Maar wat is. nou, als je wiet mag telen... Net als dat je een appelboom mag zetten. Wat zou er dan gebeuren? Mm, nee, dat... nee, het moet wel een soort van georganiseerd zijn. En dan denk ik zoiets als vergunningen. Dat is hetzelfde als vissen. Daar moet je ook een vergunning voor hebben. En wat denken jullie van als het gewoon helemaal verboden wordt? Want wij praten nu over de mogelijkheid om het open te gooien. Omdat ja. wij jong zijn en bij bieren en werken, denk ik. Maar ik denk dat heel veel mensen ook zeggen, ja, verbied het helemaal? Nee, nee, dat ben ik echt... Dat is echt... Weet je wat dat is? Kijk. Hm? Engelsen. Die zeggen eigenlijk dat hele wiet en hash, dat het allemaal legaal gekocht kan worden... gewoon in een coffeeshop in Amsterdam of in Nederland. Dat betekent dat jij, als jij een beetje gaat experimenteren met drugs op een bepaalde leeftijd... dat je dat gewoon in een winkel kan halen. In Engeland moeten ze dat al bij een dealer halen. Oh ja. En die dealer heeft ook andere dingen. Ah oh ja. En daardoor is in Engeland bijvoorbeeld het hash en wietgebruik veel lager. Maar... Het andere, stappen ze eerder over naar op harddrugs. Ik denk dat het al te laat is om, om het helemaal illegaal te maken. Om het gewoon alles, allemaal af te kappen en de koffie te sluiten. En we zijn al te ver die kant op van legaliseren... dat je het volgens mij beter helemaal door kan zetten... en dan ook uh, de voordelen erbij kan pakken. Yeah. Het is een goed onderwerp om een uh, goede discussie over te hebben... zo midden in de nacht om kwart voor vier op Radio 1. Radio 1. Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen... Aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN Radio 1. Nachtbrakers. Yes, daar luister je naar. Um, Roel, Goede nacht. Yes. Ja, goedemorgen. Goedemorgen voor jou. Je hebt uh, waarschijnlijk al geslapen. En uh, je hebt een nieuwe werkdag voor de boeg. Nou, nee, juist niet. Oh. Mijn uh, werkdag loopt uh, ten einde. Oh, heerlijk. Dus je kan zo meteen uh, het bed in. Ja, over een uurtje of uh, drie ongeveer wel, ja. Nou ja, dan kan je wel lekker luisteren nog tot... Uh... Ja, dat is ook zo. Uh, Roel, ik, uh, ik heb veel bellers aan de lijn gehad die uh, voor zijn, uh, voor het legaliseren ervan. Ook de mensen toen net in Boyd's Bar, die, uh, die waren eigenlijk ook allemaal voor. Jij zegt verbieden die hele hap. Alles. Hoezo? Alles. Uh, ik vind het rotzooi. Mm -hmm. uh, ik heb een uh, vriendenkring. Er zitten een paar mensen uh, in die, uh, die verbruiken. Uh, ik vind het stinken, ik, uh, ik, uh, ik zie wat er van komt, uh, ja, het is een verslaving, je gaat er alleen maar meer van roken en op, op een gegeven moment ga je door naar de harddrugs, ga je dat ook proberen. Het zou wel een opstapje kunnen zijn na inderdaad. Juist. En uh, nou ja, goed, uh, ik vind nog stinken ook. Dus uh, nee, ik, uh, ik vind het rotzooi en uh, ze mogen wat mij betreft alles in de hand steken. En, uh, en weggooien. Maar is dat dan specifiek op wiet of is dat eigenlijk op alles? Want alcohol kan natuurlijk is ook enorm verslavend, kan je ook nou, gewoon overal kopen. Ik moet eerlijk zeggen dat uh, ja, goed, alcohol. Uh, ja. Dat is misschien wat meer ingeburgerd. Mm -hmm. Het is en, sociaal geaccepteerder. Uh, sorry? Het is sociaal geaccepteerder om een biertje te drinken dan om even een jointje ja, op te steken. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, want ik moet, ik moet wel eerlijk zeggen, kijk, ik rook wel. Ja, dat is ook een verslaving. Absoluut. Ja, maar dan is koffie ook een verslaving ja. en, en dat soort dingen. Nou ja, maar daar gaat ja. toch ook die hele discussie ook over, dat je bijvoorbeeld op pakjes sigaretten dan wel waarschuwingen hebt van rook is dodelijk, maar op een hamburger staat dan niet uh, hamburgers eten, omdat er dan heel veel vet in zit, uh, kan dodelijk zijn. Dus dat is altijd een beetje, het is appels met peren vergelijk enerzijds, maar ja anderzijds uh, alcohol is gewoon te koop. En als je, als, je dan, als je dan alles gaat verbieden, waaronder ook wiet, dan wordt het wel weer zo'n vage bedoeling. Dan wordt het waarschijnlijk crimineel en dan is het niet te controleren. Want dat doet de overheid natuurlijk nu wel een beetje, door het gewoon zo openbaar te maken in die koffieshops. Is dus het wel beter controleerbaar? Ja, dat is ook zo. Dat is ook zeker zo. Maar ja, goed, aan de andere kant, uh, als jij in de landen ziet waar het echt streng verboden is, dan wordt ook gewoon hard tegen opgetreden. Ja. Ja, dus dan moeten ze wat dat betreft moeten ze er ook eens wat, uh, wat, wat aan gaan doen. Want als je die politiemensen wat tegenwoordig nou hier in Nederland hebt... Ja, nou ja, goed, die zeggen alleen maar dat mag niet en dan is het klaar, weet je wel. Ja, ja het, is, het is een lastige kwestie. Al denk ik dat het voor de transparantie... Dus gewoon voordat je allemaal een beetje weet wat er gebeurt... plus nog betere kwaliteitscontrole, dat er geen rommel op de markt komt... dat als je het helemaal opengooit misschien wel gewoon ja, duidelijker is of zo. Het is nu zo vaag. Ja, nee, maar ja, ik, ik, ik ben bang dat er meer gaat gebeuren. Ik, uh, ik, uh, als, jij, als jij alles opengooit, ja, dan, uh, dan, uh, nou, de jongeren, uh, de kinderen van 12 jaar van nu, zeg maar, die mogen dat dan straks allemaal legaal kopen. Mm -hmm. ja, uh, weliswaar vanaf een leeftijd. Maar goed, ze groeien er wel allemaal mee op. Ja, oh. En, en nou, dan wil ik niet weten hoeveel uh, verslaafden er uh, over uh, 10, 20 jaar zijn. Nee, nee, ja, nee, ja. nee, ik ben, ik ben, ik ben zelf uh, 25. Ik, uh, ik heb nog nooit, nog nooit drugs aangeraakt. Ik zal, ik zal het ook nooit doen. Maar behalve alcohol neem ik aan, toch? Nou, nee. Ik ben, uh, ik ben maar één keer dronken geweest in mijn leven. Dus, uh, en, de, en dat was nog heel erg... Uh, nou, toen was ik 13. <laughs> Eens? Uh, ja. En toen heb je meteen je, je, je, ja, je lesje nee, geleerd? Nou ja, ja, ja nou, in principe wel. Ik had uh, ik een uh, glaasje berenburg van mijn vader, dus... Uh, dat uh, sloeg ik in één keer echt erover. <laughs> dus toen was ik dronken. Toen was je er wel klaar mee ook. <laughs> ja, toen was ik er wel klaar mee ook. Ik denk, uh, laat maar. Nee, maar ik ben sowieso niet zo'n bier drinken. Ik kan met cola kan ik het net zo gezellig hebben. Ja, ja, als je het alcohol nodig hebt om het gezellig te hebben, dat is dan ook een uh, verkeerde beweegreden misschien om te drinken. Ja, daarom. daarom. Het gaat over blouwen vannacht, uh, Roel. En uh, jij zegt van, uh, helemaal verbieden dat wiet. Ook de wiet wiet ja. wietverkoop, gewoon alles weg. Ja, alles. alles. weg. Ik neem het mee, dankjewel Roel. Is goed. Fijne nacht nog. Ja, jij ook. <laughs> Doeg. Hoi. Roel is tegen. Um, Rob, wat vind jij? Goedenacht Rob. Ja, hallo. Wat, wat vind jij? Verbieden of legaliseren? Ja, legaliseren. Oké. Okay. Um... Maar dan uh, niet op een manier dat... Uh, dat... ...alleen het monopolie heeft, zoals bij de drank en de sigaretten en de andere genotsmiddelen. Zeg. Nou ja, die, die krijgen de accijns, hè. Die hebben niet, zij maken ja. geen alcohol. Ja, die, die nu krijgen ze ook, want de koffieshop moet belasting betalen. Ja, absoluut. Ja. Maar ze kunnen nog meer geld verdienen, want ik heb, ik, heb een, ik heb daar een fragmentje van gevonden... ...dat ze echt 160 miljoen euro kunnen verdienen als ze dus uh, het, het, de accijns op wiet gaan vragen. Ja, en dat komt bij, het verleden jaar heeft de Nederlandse overheid heeft voor 2 miljoen euro mediwit geëxporteerd naar Nederland en naar Duitsland. Oh. Dat staat gewoon in de krant. Ja. En uh, het is zo, de overheid die krijgt een, een, van een koffieshophouder krijgt hij gewoon een bepaald percentage aan belasting wat hij ja. opgeeft aan omzet. Maar dat is natuurlijk nooit wat hij echt verdient, want ze, ze, ze lopen gewoon de zakken te vullen. Ja. Ze kopen een kilo in voor 4.000 euro, ze verkopen hem voor 10 à 11.000 euro, hetzelfde kilo. En het enige wat ze doen, ze stoppen het in een zakkie. Maar dat is toch ook weer meteen dat schimmige, Rob, waar we het ook eerder over hadden... Ja, dat is niet meer controleerbaar, nee, maar... maar aan de andere kant is het zo, de, de Nederlandse overheid kan het niet maken tegenover de rest van Europa, ja. Om te zeggen wij legaliseren dat. Want ah, ja. de rest van Europa is daar op dit moment nog op tegen. Aan eh. de andere kant is het zo, als je naar Amerika kijkt. Nou inderdaad, dat is... wil ik net aanhalen. Je hebt nu dan twee staten. Na laat, de laatste drie verkiezingen hebben ze in drie staten hebben ze het vrijgegeven tot 300 gram. Ja, maar dat, dat is toch goed? En Dat betekent dus, als ik in mijn tuintje vijf plantjes neerzet, of tien plantjes nu. Ik heb bijvoorbeeld, ik heb een 65 vierkante meter tuin. Ja. Ik zou daar zo 10, 20 plantjes neer kunnen zetten. Hè? Maar dan word ik vervolgd. Ja. Ja. ja, ja. Terwijl, dat, als het voor mezelf is, en het is mijn eigen plantje, mijn eigen dingetje, wat ik, ik kan ook tomaten neerzetten, ik <laughs> heb ook kruiden staan en ik heb bloemen staan. Waarom mag ik dan geen in mijn tuin neerzetten? Ja, omdat het dus drugs is en een tomaat is geen drugs. Ja, maar als jij papava neerzet, dan kan je opium van trekken. Dan hoef je alleen maar in te als ze gaan bloeien, die bollen. schaap je het sap eraf, heb je pure opium. Je hebt er veel dat verstand is van, Rolf. in Nederland. Jij kan je hele tuin vol zitten met papava. Ja. Niemand die hier wat doet. Nee, nou ja, het is, het is een lastige kwestie. En wat ik toen net ook al zei, er kan de hele nacht over gediscussieerd worden. En dat doen we ook hoor, tot, ja. tot vijf uur gaan het ik door. Heb, ik heb het meegemaakt. Ze hebben bij mij hebben ze het ook in beslag genomen in de tuin. Hè? Hoeveel stekjes had je dan? Ja, ik had er dertig. Ja, je mag maar vijf stekjes hebben. Ja, luister. Uh, je mag hebben, volgens de wet, is het zo, vijf planten of dertig gram gedroogd. Oké. Okay. Alles wat je meer hebt, word je voorgevolgd. Ja, dat weet ik. Dat is de wet. Nou is het zo, ik, heb ik rook al vanaf mijn uh, nou, zeg maar 14e, 15e regelmatig mijn blootje. En hoe oud ben je nu? Ik, ben, ik, word, ik word 58. Wow, dan ben je al 34 jaar aan het blowen. Ja, ja. Ik werk, ik heb altijd gewerkt. Ik heb mijn rijbewijzen gehaald, alles. Ik rijd motor zelf nog. Ik, ben, ik drink alcohol met mate. Blowen ook. Sommige mensen vinden het veel. Uh, maar ja, ik functioneer. Ik... Uh... Mm -hmm. Ik ben volwaardig lid van de, van, de, van de samenleving, zeg maar. Ik betaal mijn belasting en ik werk en alles. Maar ik word wel vervolgd voor het feit dat ik een paar plantjes in mijn tuin heb staan op het balkon. Ja? En die, die agenten die toen bij me waren, die het hebben meegenomen, die hebben gezegd, ja, we hebben nog bij iemand van de week uh, drie plantjes van het balkon gehaald, omdat een buurman klaagde over de lucht. Ja, nou, dat vind ik belachelijk. Ja, maar het is wel de wet. Ja, maar... Uh, waar blijft dan de menselijkheid? En waar blijft dan uh, bijvoorbeeld als, uh, als je nou kijkt naar Panassia hier in Den Haag, in de buurt waar ik woon... die verslavingszorg doet en zo. Ja. Die behandelde vroeger een verslaafde als een patiënt. Nu uh, zeggen ze, hebben ze een ander beleid na 30 jaar... van jij moet gewoon... je hebt een probleem, je hebt een neer als iemand die drinkt... maar zolang jij functioneert... Ja, is het niet erg? Is er aan de hand. Nee. Dus net als met alcohol. Jij kan iedere avond, kan jij lam worden... als jij maar s morgens op je werk bent... En je werk doet, en tijdens je werk niet onder invloed bent. Dat ben ik ja. met je eens, ja. Ja, als je gewoon kan functioneren en je werk nou, er niet nee. onder leidt. Precies. En het is bewezen, bewezen, als je het vergelijkt met alcohol, dat het minder slecht is voor je lichaam. Ja, je wordt, je wordt Kijk, er toch heel erg vergeetachtig slecht, van en zo. Je korte geheugen wordt iets minder, het wordt van alcohol ook. Alleen eh, bij, bij het nuttigen van cannabis, zodra je ermee stopt of gaat minderen, komt dat weer terug. Maar de alcohol wat weg is, is weg. Komt nooit meer terug. Nee. Jouw pleidooi dat is duidelijk, Rob. Je bent, uh, je bent voor legalisatie. Ja, maar wel op een, op een sociale manier. Niet op de manier dat de overheid daar de zakken mee loopt te vullen... en dat de gewone burger, net als met de tranen, de lul is. Mm -hmm. Bijvoorbeeld, uh, verleden jaar uh, ging de accijns ook omhoog in één keer rond de kerst. Ja. Maar flesje wijn, wat me 3,90 euro kostte in de winkel, kost de week erop in één keer 4,40 euro. Wat denk je van sigaretten, joh? Die worden ook alsmaar ja. duurder. Ze, kijk, ze maken sigaretten ook. Vroeger maakten ze reclame met billboards, die waren reusachtig. Ja. Ja? In de krant, overal op tv. In de discussierondes op tv. Waar is aan het roken, waar is aan het zuipen op zondagmiddag om 12 uur. Dat is allemaal weg. Ja. Maar je hebt wel een hele generatie, heb je daaraan eigenlijk geholpen, verslaafd gemaakt, of hoe je het ook mag noemen, daarmee geconfronteerd of gezegd, het hoort zo. Overal werd gerookt, in films ook. Dat zie je allemaal niet meer. Het is allemaal veranderd. Ja, duidelijk, Rob. Ja, dus... ik, uh, ik, uh, ik ga weer door. Ik heb heel veel bellers. En dan, uh... in ingewikkeld, een ingewikkeld thema. Maar zeker een heel interessant thema, toch? Maar ik vind, in Amerika draaien ze ook bij, en wat er nog bij komt... ...wij hebben, doordat we dat open uh, cannabisbeleid hebben... ...en harddrugsbeleid ja. hebben, hebben wij in Nederland veel minder verslaafden... ...dan in wat voor land je ook gaat kijken. Dus dan heeft het wel zijn voordelen. Want daar had die Toch? vorige had het daarover, over, dat is een instapdruk. Hè? En, en sommige mensen, omdat het verboden is, die gaan eerder naar een harddruk... ...zoals in Engeland, waar, waar die vorige kandidaat het over had, zeg maar. En dat, daar zit ook wat in, dat klopt. Ja. Ja, want ik werk ook met jongeren, dus ik heb heel veel... dat ik zie dat jongeren het proberen... dat ze dan een paar weken mee bezig zijn, of een paar maanden. En dan stoppen ze er weer mee, dan hebben ze het gehad. Ik ga door, Rob, dankjewel. Ja. Is goed. Een hele fijne nacht nog. Yo, insgelijks. Groet je 0800-1121, kan in blijven bellen. Zometeen ga ik nog even naar Anne Ellen. Oh, die is er ook nog. She walked towards you with her head down low. She wondered if there's a way out of the blue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 Goede spaceplaat dit trouwens. <laughs> Stel dat je aan het blauwen bent en dan hoor je dit op je radio, dan denk je wel van wow, waar komen al die stemmen vandaan? Laura Mevoula met Chi, uh, goede plaat. Ellen, goeie nacht. nacht. Hoi hoi. Uh, ik heb even een minuutje tot het nieuws. En dan uh, dus als je even, even kort je pleidooi doet, dan uh, kunnen we daarna even rustig over verder praten. Oké, okay. um, ik vind dat, je, dat het gewoon legaal moet zijn. Legaal. En alcohol en sigaretten, want het. Uh... Uh, alles waar spanning om hangt of geheimzinnig is of uh, drugs is hype geworden, mm -hmm. dan wil, willen mensen het hebben, jonge mensen. Ja, dus dan wordt het, wordt het eigenlijk alles wat niet mag, wat van je ouders niet mag bijvoorbeeld ook, vroeger ging ja, je juist ja. doen. Ik rook en ik ben nu al slaaf van mijn eigen lichaam, ik kom bijna niet van, verrek de rook af. Nee. Hoe kan je dan iemand kwalijk nemen dat hij drugs gebruikt, dat is nog veel zwaarder, ja. veel verslavender ja. En drank ook. Ja, maar en vind je dan niet dat het, het over één kan moeten scheren? Zowel wiet als, uh, als alcohol dan? Het is allemaal hetzelfde. Mijn sigaretje ook. Alleen, ja. je gaat je er anders door gedragen. Kijk, als ik rook. Ellen, Ellen, hou me even vast. Kom ik zo bij je terug. Ja, goed. Ja. En? <lacht>